Volgens president Grimson proberen de twee landen flink aan de kwestie ICE heeft te verdienen. De Amerikaanse regering probeert een omstreden resolutie over Turkije tegen te houden. In die resolutie wordt de moord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 genocide genoemd. De buitenlandcommissie van het Huis van afgevaardigden nam het voorstel donderdag met één stemverschil aan. Tot woede van de Turkse regering. Die ontkent sinds jaar en dag dat er sprake was van volkenmoord. Volgens premier Erdogan is de resolutie schadelijk voor de betrekkingen tussen de VS en Turkije. Een belangrijke NAVO-bondgenoot. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat ze alles op alles zet om te voorkomen dat het voltallige parlement erover gaat stemmen. Twee jaar geleden wist president Bush al een vergelijkbare resolutie tegen te houden. De man die donderdag het vuur opende bij het Pentagon was manisch depressief. En is zeker vier keer opgenomen geweest in een kliniek. In januari waarschuwden zijn ouders daarom de politie toen ze aanwijzingen hadden dat hun zoon een wapen had gekocht. Donderdag beschoot de man twee bewakers bij het Pentagon die gewond raakte. In het vuurgevecht daarna werd hij gedood. Het weer. Winterse neerslag. Hier en daar kan de sneeuw blijven liggen bij temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend nog een winterse bui. Daarna zonnig bij maximaal rond drie graden.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 <tot de schlussleutels> come and rub me up a day, the dance dance, No plastic Money in die Mondbanken gegeneen. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war een Mann der Frauenfrauen und Frauen liep in seinen Punk. Er was superstar, er was superpopulair. Er was zu exaltiert, genau das war sein sein. Er war ein Virtuose, war een Rocky Door. En alle soorten hoopten Captain rock. Me.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 Jenna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 Well, there's a small. Place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 Kakelen door de muren.